7 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 Van de Iraanse olieproductie gaat naar Europa. In Irak gaat de partijenbond Irakia de bijeenkomsten van het parlement weer bijwonen. Vorige maand besloot Irakia, dat vooral veel Sunnitische aanhangers heeft, tot een boycott van het parlement en de regering. Dat gebeurde uit onvrede over het optreden van premier Maliki en zijn Sjiitische partij. De ministers van Irakia vinden dat ze steeds minder te zeggen hebben, terwijl Maliki meer macht naar zich toetrekt. Irakia gaat nu wel weer naar de vergaderingen van het parlement... maar de ministers boycotten voorlopig nog de bijeenkomsten van het kabinet. In Warschau is het nieuwe nationale voetbalstadion feestelijk geopend. Zo'n 30.000 mensen wonen er een concert bij. Op 8 juni wordt in het stadion de wedstrijd Polen-Griekenland gespeeld. De openingswedstrijd van het Europees kampioenschap voetbal. Het stadion in Warschau had eigenlijk afgelopen zomer al klaar moeten zijn... maar door allerlei problemen duurde de bouw een half jaar langer. Het nationale stadion aan de rivier de Viesla biedt aan 58.000 toeschouwers plaats. In de Eredivisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. De Nijmeegse doelpunten kwamen allebei van Lasse Schöne. Na 19 wedstrijden gaat PSV nu alleen aan kop met 41 punten. De tweede plaats wordt gedeeld door FC Twente en AZ die twee punten minder hebben. Het weer... Vannacht ligt de vorst met minima tot min 5. In het oosten valt wat lichte sneeuw. Ook morgen kan een beetje sneeuw vallen bij een temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland.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 Goedenavond, welkom bij het buitenlandprogramma op Radio 1 met deze week Veel Europa. Hoe reageren ze in Griekenland op de dit week einde uitgelekte Duitse plannen om het land min of meer onder curatelen te stellen? En we spreken met de Duitse parlementariër Peter Altmaier van het CDU, een van de vertrouwelingen van bondskanselier Angela Merkel. Met hem kijken we vooruit naar de zoveelste eurotop die morgen begint in het door stakingen geplaagde Brussel. Verder een reportage vanuit Estland, het enige Europese land dat groeit. Wat is het geheim van deze Baltische tijger? Brussel-correspondent Tijn Sade reisde af naar Tallinn. Ik denk dat de populatie hier niet zo verwend is als in, uh, als in de meeste Europese landen. We moeten de west so we doen wat is om ons in een goed licht te zien. Wat is nou precies de uitleg voor het feit dat de Esten amper protesteren? In Estonië Hier is er hoop. Tijnsade vanuit Tallinn, zometeen tegen half acht. En voorachter, aandacht voor de Venezolaanse president Hugo Chavez, KT Sheriff. De Venezolaanse president zal volgens een Spaanse krant nog minder dan een jaar te leven hebben. En dat is voer voor bloggers en twitteraars, net als een foto van zijn puberdochter Rosines, die het revolutionaire imago van Papa Chavez ondermijnt. <tieden> Voordat we verder gaan, gaan we eerst hockeyen. De dames spelen in de Champions League in Argentinië. Filip Koker, waar ben je? Ik ben in Rosario en daar is het zo'n 37, 38 graden. Het is niet de Champions League, dat is voetbal. Maar Sorry, gaat Champions, de Champions Trophy. Trophy. Ja. Ja, dat is een, een hockey met... van de beste. <laughs> nou ja, ik heb je tuk, hè. No. <laughs> Dit zijn dan de beste acht hockeylanden ter wereld bij de vrouwen. Die spelen dan een toernooi om uh, ja, wie zich tijdelijk even de beste uh, hockeynatie ter wereld mag noemen op het gebied van vrouwenhockey. Ja, het, het gaat eigenlijk allemaal om de Olympische Spelen. Daar is dit de finale test voor de Olympische Spelen over zes maanden. Daarvoor is Nederland de topfavoriet. En een van de naaste concurrenten is Groot-Brittannië. En daartegen speelt Nederland vandaag. Nederland won gisteren met 3-1 van China. In de pool. En uh, Groot-Brittannië won met 3-0 van Korea. Nou, in deze bloedhitte werkelijk voor deze dames. Het is hartje zomer hier in Rosario. Op zo'n 300 kilometer van uh, Buenos Aires. Daar moeten de Nederlandse vrouwen gaan proberen om uh, Groot-Brittannië te verslaan. Met Eva de Goede, een van de beste Nederlandse speelsers. Die uh, is op de tribune gezet met een blessure. Ik denk dat het aan de bovenbenen zo te zien die zit ingezwachteld. Dat is een behoorlijke tegenvallen van het team van bondscoach Max Caldas. We gaan over een paar minuten beginnen met Nederland tegen Groot-Brittannië. Philip Koken vanuit Argentinië, we horen zo meer van je. En nu gaan we uh, naar Griekenland, De nieuwe premier, Papademos moest grootscheepse bezuinigingen doorvoeren. Maar nu een paar maanden na zijn aantreden... beginnen zijn Europese collega's en het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... te morren, want de Grieken leveren niet. Volgens een na de Financial Times uitgelekt Duits plan... zouden de Grieken zelfs onder curatelen gesteld moeten worden. Een speciale eurocommissaris zou toezicht moeten gaan houden... op de Griekse begroting. Dat klinkt als trappen op de Griekse ziel. NRC-correspondent Marloes de Koning zit in Griekenland... Goedenavond. Hallo. Hoe zijn daar de reacties op dat uitgelekte plan... Van de, uh, wat in de Financial Times stond? Ja, heel helder. Een heel duidelijke ochie. Nee, uh, <laughs> dit, is een, dit is een grens waar, uh, waarvan Griekse politici zeggen... daar moet je niet overheen gaan. Um, Soevereiniteit boven alles? Soevereiniteit, uh, ja, die mag, die mag niet in het geding uh, worden gebracht. Um, minister van Financiën, Venizelos, um, die zei ook... van je moet een land niet voor zo'n keuze... Plaatsen, tussen economische hulp of, of nationale waardigheid, eigenlijk, weet je, dat soort, dat soort termen vallen. Um, en het is ook, weet je, het bevestigt wat heel veel Grieken eigenlijk al, al een tijdje denken, namelijk dat uh, de Duitsers, uh, nou ten eerste de baas zijn in Europa, maar eigenlijk ook al, ook al in Griekenland. Um, Vorige week uh, zei een man tegen me, vroeger, uh, vroeger kwamen, vermoorden ze je met, uh, met geweren, en nu doen ze het met de balpen. Het is altijd die dus Tweede Wereldoorlog hè, in Griekenland, we uh, ook al in SS-uniformen. Ja. Dat zit er nog dik, diep in daar in Griekenland, die Duitse bezetting. Ja. Ja. die heeft die heeft ook die was ook die was ook zwaar tenminste en daarna nog gevolgd door door een burgeroorlog um, maar inderdaad het is een beetje een beetje een plat sentiment wat er steeds weer bijgehaald wordt je hoeft nooit uh, je hoeft nooit lang te zoeken naar uh, naar een filmpje met uh, met Merkel met een Hitlersnor of uh... Of of bijvoorbeeld uh, Horst Reichenbach, dat is, uh, um, ja, man die namens de EU helpt. U, ja. ja, die helpt met, hier uh, met hervormen, zeg maar, maar die worden ook weer uh, ja, in nazi-uniformen afgebeeld, dat soort dingen. Ja. ja, maar als je de, uh, al deze retoriek uh, eventjes uh, weglaat. Uh, hebben de Grieken nou eigenlijk genoeg gedaan, uh, vind jij? Of hebben ze daar in Brussel wel een beetje gelijk en in de Europese hoofdsteden dat ze het laten zitten, de papademos en zijn uh, ministers? Nou ja, helaas, helaas wel het laatste. Dus uh, kijk, er is nu ook weer een bezoek van uh, van de zogenaamde troika aan de gang. Dus dat zijn uh, de controleurs eigenlijk, de inspecteurs van de EU, de ECB en de IMF. En die vinden wederom eigenlijk net zoals tijdens ieder boek dat alles veel te langzaam gaat. Uh, het begrotingstekort is nog steeds veel te hoog. Dat had eigenlijk afgelopen jaar ruim onder de 10% moeten zijn. Um, eigenlijk weet je, iets van 7,6%. Nou, dat is, dat is zeker nog 10%. En als er niks verandert, dan zal dit ook nog stijgen. Misschien wel naar 11%. Weet je, dus, dus uh, daarnaast... Dat de ontslagen worden, die zijn nog altijd, uh, nog altijd in dienst. Um, maar er ik, gebeurt maar... wel wat. Het gebeurt alleen allemaal veel langzamer dan, uh, ja, dan, de, dan de buitenwacht wil. Maar ik, ik kan me herinneren in, in jouw krant dat je hebt geschreven over al die belastingontduikers, 4.000 nog wat. Ik heb daar eerder ook een van Nederlandse stuk over gemaakt. Die namen zijn allemaal bekendgemaakt. Er zijn mensen geboeid, afgevoerd met achterstallige belastingsschulden. Uh, dat zag er in ieder geval veelbelovend uit. Ja, maar dat, dat is ook een beetje, nou, ten eerste een beetje show. Want dat zijn mensen, je, je, kunt, je kunt het ook anders zien, dat zijn eigenlijk mensen waarvan het dus nog steeds niet gelukt is om hun enorme belastingsschulden te innen. Ja. En dan is het wel leuk om hun naam te publiceren, maar daarmee heb je het geld natuurlijk nog niet. Ja, er is nog niks binnengehaald. Is, ja. Nee, precies. En wat, en wat dan eigenlijk ook nog, uh, nog volgt is dat je vaak dat soort mensen moet gaan berechten. Je moet proberen dat, dat geld van ze te halen. Nou, dat zijn vaak mensen die al uh, lang failliet zijn, die schuld loopt op. Dus ik bedoel, je kunt het zien als een, als, een, als een dappere zet van de overheid. Je kunt het ook als een enorm brevet van onvermogen zien. Je hebt het ja, je valt weg. Uh, we we proberen het gesprek nog even voor te zetten, maar als dat blijft gebeuren, dan ga, ga ik het afronden. Uh, nog even de vraag: wat vind je zelf? Zou extern toezicht op het Griekse begrotingsbeleid goed zijn voor Griekenland? Ik vind het zelf wel, uh, wel heel erg ver gaan. Het hmm. uh, is inderdaad wel een precies toekomst. Wat wel is uh, dat heel veel. Als hulp, echte assistentie, je zou het bijna een soort vergaande vorm van ontwikkelingshulp kunnen noemen. Daar heb ik, denk ik veel baat bij, want een mengeling van, van onwil, maar ook onkunde. Ze hebben gewoon een heel slecht functionerende overheid. En als je zulke grote taken moet uitvoeren, zoveel hervormingen in één keer, dan, um, dan kan dat bijna niet. Als je niet een overheidsapparaat hebt uh, dat daar uh, tegenop gewassen is. Goed. Dankjewel, Loes de Koning vanuit Griekenland. Ze mogen ook iets doen aan de mobiele telefoonverbindingen, al zeg ik het zelf. Hartelijk dank. Okay. <laughs> um, we gaan van het zwakste land in de eurozone, Griekenland dus, naar het sterkste, naar Duitsland. Dat land zal morgen tijdens de informele eurotop de leiding nemen. Ongetwijfeld, zoals ze dat de afgelopen maanden ook al deed. Aan de vooravond van die top spraken we met Peter Altmaier... de eerste fractiesecretaris van het CDU in de Bondsdag. En in die hoedanigheid heeft hij veelvuldig contact... met bondskanselier Angela Merkel. Ik sprak vlak voor de uitzending met Altmaier... en we vroegen hem naar de Duitse uitgelekte plannen... waar we het nu net over hadden met Meloes de Koning. En hij reageerde terughoudend. Nou, Ik begrijp dat ik uh, over onderhandelingen uh, achter de schermen... Uh... Niet in het publiek mag praten, uh, maar het is geen geheim dat in Duitsland en in enkele andere Europese landen over dergelijke oplossingen wordt nagedacht. Dat zijn oplossingen die echter de instemming van Griekenland vereisen uh, en daarom zou ik het veel beter vinden indien we daarover praten met onze Griekse collega's. Uh, in plaats van over onze Griekse collega's te praten... Uh, in radioprogramma's en uitzendingen. Zou u het verstandig vinden als de Grieken hiermee zouden instemmen? In, het in hun eigen belang? Ik zou het verstandig vinden... Ja. indien we in de loop der komende dagen... een oplossing bereiken uh, voor de bijdrage van de uh, banken uh, voor Griekenland... indien we een oplossing bereiken over de toekomstige bijdrage van de... Europese buurlanden van Griekenland. En ik zou het buitengewoon op het prijs stellen... indien Griekenland akkoord zou gaan... met voorstellen om de succes van de hervormingen te verbeteren. Ja, we gaan even naar Davos. Daar kwamen afgelopen week alle regeringsleiders... en uh, uh, captains of industry bij elkaar om uh, te, te, te praten, hè, zoals we dat elk jaar doen. Er uh, waren verschillende stemmen, onder andere van mevrouw Lagarde van het IMF... Uh, die zeiden van... Uh, je moet Europa niet kapot bezuinigen. Pas nou op met het opleggen van te strenge maatregelen. De economie gaat daardoor uh, in het slop raken. Duitsland is een grote voorstander van juist wel bezuinigen... om uit deze crisis te raken. Wat vindt u van die kritiek? Deze uitspraak van uh, mevrouw Lagarde heeft me uh, verrast. Omdat als ik het goed uh, bekijk... is behalve in landen als uh, Nederland en Duitsland... Uh, nog niet uh, veel bezuinigd in Europa. Uh, we praten over bezuinigingen... Maar helaas is nog in Italië, nog in Griekenland, nog in Spanje... tot nu toe uh, bijzonder veel bezuinigd. Uh, het gaat niet om kapot sparen. Maar het gaat daarom dat je niet gewoon kan doorgaan... met het besteden van geld uh, wat je gewoon niet hebt. Uh, we hebben over de laatste 40 jaar zoveel schulden gemaakt uh, door de overheid... Uh, dat we een, wat wij noemen in Duitsland, paradigmenweksel nodig hebben... En ik denk, daar moet je ook over praten. Ja, maar als we nou eens even kijken naar hier in Nederland, ook bij u in Duitsland. Uh, uh, de oppositie tegen die bezuinigingen, die, die is er. He, hier in Nederland, net de laatste opiniepeilingen, is de SP uh, met 34 zetels de grootste, he, virtueel. Ook in Duitsland is Die Linke een, een populaire partij. Bent u niet bang, door dit mantra van bezuinigen, is de manier om uit de crisis te komen, dat u daardoor uw tegenstanders aan de macht houdt? Nou, ik denk dat je als uh, uh, politicus die zijn verantwoordelijkheid uh, neemt uh, niet altijd mag uh, kijken naar de peilingen. Je moet gewoon doen wat in het belang van je landen en van Europa noodzakelijk is. Uh, We hebben in Duitsland over de laatste twee jaar flink bezuinigd. Maar desondanks een forse economische groei gekend van uh, 3% uh, en zelfs meer. Uh, en dat is voor mij een heel duidelijke hint uh, dat ook in andere Europese landen een dergelijke, um, uh, een dergelijke proces uh, zou kunnen uh, indien je dat uh, zorgvuldig voorbereidt en indien je uh, ervoor zorgt dat de noodzakelijke hervormingen doorgaan. Ja, ik wil even naar de rol van Nederland in, uh, in de Europese Unie. Uh, premier Rutte die was uh, aanvankelijk hè, de eerste paar maanden van zijn, uh, van zijn regeringsperiode... vrij euroceptisch. Hij heeft toen een enorme draai gemaakt... en zichzelf eigenlijk pal achter de Euro Europese Commissie opgesteld. Zijn Nederland en Duitsland nu nog goede bondgenoten in Europa? Hè? De Duitsers die willen veel meer... Uh, dat de landen het voortouw krijgen, Rutte, lijkt u te bewegen naar uh, de positie dat de commissie het voortouw moet nemen? Als ik het uh, goed uh, begrijp, dan is de Nederlands-Duitse samenwerking op dit moment beter dan uh, ooit uh, in de afgelopen uh, jaren. Dat uh, heeft te maken met het feit dat we een uh, heel uh, identieke filosofie vertegenwoordigend ten opzichte van de eurocrisis. Uh, en uh, ik heb de indruk dat op alle belangrijke punten uh, Mark Rutte en Angela Merkel samen hun standpunt verdedigen. Angela Merkel is helemaal niet opgesteld tegen een uh, betere uh, rol van de Europese Commissie. Soms gaat dat helaas niet door omdat uh, Engeland bijvoorbeeld uh, blokkeert uh, en dan moet je dus uh, noodoplossingen uh, uh, toepassen. Dat gebeurt nu met het... Begrotingspact. Uh, uh, ja. Maar ik denk dat we op middellange termijn... en op lange termijn een verdieping van de Europese integratie zullen zien. Nog een laatste vraag tot slot. De top van morgen. Uh, wat moet daar absoluut bereikt worden volgens u? Ik hoop dat we in die top bereiken een uh, politiek akkoord... ...over de noodzakelijke hervormingen eh, van de fiscale samenwerking in Europa... ...betere controle van nationale eh, eh, budgetten... Eh, ...en vooral ook een betere en grotere rol van het Europese Hof van Justitie. Goed, hartelijk dank. Peter Altmaier van het CDU uit de Bondsdag in Duitsland. Dit is nog steeds Radio 1, Bureau Buitenland van de VPRO. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u naar villavpro.nl. En u kunt deze uitzending ook terugluisteren vanaf 9 uur vanavond. Hier in de studio uh, is aangeschoven Fred Stroobans. We praten nog even door over Europa. Je bent Europa-expert van uh, de VPRO-radio. Meegeluisterd naar Peter Altmaier. Wat vind je van zijn positie? Hij legt de oproep van de Franse directeur... van het Internationaal Monetair Fonds Lagarde meteen terzijde. En zegt... Uh, uh, ja, de zuidelijke landen zijn nog niet eens begonnen met de bezuinigingen. Wij hebben ook bezuinigd. Dus ze moeten nu gewoon gaan aansluiten en harde maatregelen gaan nemen. Nou, dat is het strakke standpunt van Duitsland. Dat is heel duidelijk. Heeft natuurlijk niet helemaal gelijk. Hè, want je hebt Mario Monti, hè, de nieuwe technocratische premier van Italië... die inderdaad wel heel veel gedaan heeft uh, ondertussen. Maar het was uh, precies Mario Monti... die de afgelopen week ook heel veel kritiek op Duitsland had van... zorg jullie er nu ook voor dat dit noodfonds, dat dat verruimd wordt. Want dan heeft uh, Italië... een een voldoende backup ook voor de markten. Want Italië betaalt toch nog steeds rentes van om en bij de 6 procent. Maar de Duitsers willen dat niet. Dat telt nee. ons vergroten. Terecht? Of, of vind je dat onverstandig van de Duitsers? Nou, uh, uh, de. Op dit moment hebben we dus een noodfonds van 250 miljard. Er komt er eentje van 500 miljard. En er wordt over gedagdroomd als je die samenvoegt dat je dan 750 hebt. Maar de Duitsers blijven aarzelen omdat ze niet natuurlijk ook voor de eigen kiezers... de indruk willen wekken dat Duitsland de hele tijd voor de kosten moet opdraaien. Ja. In zijn laatste zin zei Altmaier uh, een van de uh, belangrijke dingen die, die bereikt moeten worden... Uh, uh, op de top morgen en de, de komende week. Uh, de rol van het Hof van Justitie moet ja. anders. Wat bedoelde die daarmee? Nou, die moeten, uh, de, het Hof van Justitie heeft nu geen rol uh, in de begrotingspolitiek van de landen. Uh, ik heb hier, hier heb je me, dat uh, is de draft voor uh, uh, morgen. En er staat een artikeltje. Stapel papier, hou <laughs> je ja, <u> nu omhoog. <laughs> en, ja, en er staat een, artikeltje, <laughs> staat een uh, artikeltje in. waarbij bijvoorbeeld één contracterende partij, dat is dan een land, hè? Uh, uh, met die 26 landen waar ze het verdrag mee gaan afsluiten. Als één contracteerde partij, één land, het wil. Hè, uh, dan kan een EU-land dat niet in orde is met zijn begroting. Uh, ter verantwoording uh, geroepen worden voor het Hof van Justitie. En dat Hof van Justitie kan dan een straf uitspreken. Ja, en dat zou dus dan een versterking zijn van de positie van Frankrijk en Duitsland? Nou ja, dat is een, een, een, een, voor, voor Merkel is dat belangrijk, omdat, vergeet niet, in Duitsland heeft men ook zo'n hof, hè? Uh, een, uh, het, het Boeders. verfassingsgericht, en zij wil, kijk, het constitutioneel hof eigenlijk van, uh, van Europa ook een rol geven, terwijl nu er automatische sancties van de commissie zijn tegen een land, en zij wilden daar nog een schepje bovenop doen. Uh, maar er gaat een hele discussie over ontstaan, want uh, bijvoorbeeld in het Europees Parlement is men heel erg bang dat nou precies die automatische sancties uh, van het, uh, de Europese Commissie, dat die wel onderuit onderuitgehaald kunnen worden precies door diezelfde lidstaten. Want het is wel een provisie voorzien als er een meerderheid van die lid, lidstaten zegt nou ja, die sancties die zijn niet nodig. Nou ja, dan komen die er niet. En ik wil nog wel eens zien of een land als Frankrijk zich zal laten bestraffen automatisch door uh, de Europese Commissie. Dankjewel, Fred Strobands. Morgen. De eurozone, Wankelt. Um, daar hadden we het uh, zojuist al over. Oudere lidstaten zijn het spoorbijster. Maar in het voormalige Sovjetstaatje Estland... Daar zijn ze... Oh, ja, sorry. We gaan eerst naar het hockeyen in Rosario. De dames spelen daar tegen Groot-Brittannië. Waar is Philip Koker? Hij is weggevallen. Ik kijk even achter het glas. Nee? Nee? We praten door. Um, wat doen we? Ik kijk even naar de techniek. Ja, we, gaan naar we gaan naar Estland. Ja. Goed, ik pak het weer op. De eurozone wankelt. Oudere lidstaten zijn dus het spoor bijster... maar in het voormalige Sovjetstaatje Estland daar zijn ze blij met de euro. Als een van de weinige landen hebben ze hun zaakjes goed voor elkaar. Estland heeft amper schulden en de economie groeit. Wat is het geheim van deze Baltische tijger? Onze correspondent Tijn Sadeh doet verslag vanuit de hoofdstad Tallinn. Mag mandeleda? You. You're welcome. Sweet almonds with sugar and spice. In het oude centrum van Tallinn staan dames in uh, middeleeuwse kledij. Mandel. Yes, mandel. De amandelen worden gekaramelliseerd. We work hard, work hard, we work hard for what we do. We uh, like to accomplish much, and uh, we gotta catch up to the west trip. De tervitabune hommico Totale Arkamina. Bij Esten houden van hard werken, zegt de amandelverkoopster. Om aansluiting te vinden bij West-Europa. Nou, dat laatste is meer dan gelukt. Terwijl oude landen in de eurozone kreunen onder hun schuldenlast, staat het voormalige Sovjetstaatje Estland er florisant voor. Nog maar een jaar geleden introduceerden ze de euro. Een zegen, zegt de premier. De euro gaf een boost aan onze handel. En het is een veilige munt, waarin esten graag hun hypotheken afsluiten. Mooie middeleeuwse en barokke gebouwen hier op de Citadel in Tallinn... waar de regeringsgebouwen staan... Euro is supporting trade. Euro gave security to our private persons... to buy flats or houses in euro's. In het kantoor van de premier, Andrus Ansip... met een prachtig uitzicht over de Finse golf. Gisteren kreeg ik van een Brusselse diplomaat een telefoonnummer. Ik dacht, dat is het nummer naar het kabinet van de premier. Maar... Ik kreeg u meteen aan de lijn. Het bleek uw directe mobiele nummer te zijn. Dat is zo'n beetje zoals het hier in Estland eraan toe gaat, uh, lijkt mij. Korte lijntjes. Yes, uh, I guess it, it's so uh, that in Estonia we don't have uh, any secrets. Uh. Maybe there is one secret. Wat is nou precies het geheim achter het uh, succes van uh, Estland? In Estonia it's, it's not popular to borrow money from our children and grandchildren. Het is wel simpel. Esten leven niet graag op de pof. Ze maken liever geen schulden waar ze hun kinderen en kleinkinderen mee opzadelen. Iedereen moet gewoon zijn rekeningen betalen. Uh, everybody has to pay, uh, his bills. Het heeft ervoor gezorgd dat Estland als een van de weinigen voldoet aan de regels... die de Eurolanden ooit met elkaar afspraken. Het Estse begrotingstekort zit ver onder het maximum van 3%. En de staatsschuld die is bijna te verwaarlozen. Slechts 6% die bedraagt in Nederland zo'n 60 procent en in het bijna failliete Griekenland zelfs 160 procent. In this crisis we can say that was well for this crisis. We hebben ons voorafgaand aan de crisis goed voorbereid, zegt de premier. We hebben flink bezuinigd en reserves opgebouwd. And we still have a per simple the 12% from GDP as government sector reserves. Oude landen, Griekenland, die willen lijkt wel nog steeds de waarheid niet onder ogen zien. In Aston, ja, we don't believe so much in in miracles. Uh our people hij kan niet begrijpen dat regeringen of parlements niet in staat zijn om wonderen te creëren. geloven niet in wonderen. Iedereen weet dat een overheid slechts geld kan uitgeven dat eerst met belastingen moet worden opgehaald. Uh, in Europa zijn uh, er sommige lidstaten waar mensen nog steeds in geloven dat de overheid Helaas zijn er in de eurozone landen waar ze wel wonderen verwachten van de staat. Maar onze manier was uh to cut public expenditures to make uh, structural reforms u moest enorm snijden mensen moesten een kwart van hun inkomen inleveren en toch u werd met groot gemak weer herkozen is er dan helemaal geen protest i'm so grateful for our people who were able to understand why those budgetary cuts uh, quite painful structural reforms and tax increases uh, were neededeste weten dat iedereen een offer moet brengen er zijn dan ook amper stakingen geweest Iedereen wist hoe belangrijk het was om toe te treden tot de eurozone. We didn't have any strikes or, or demonstrations in Estonia. Yeah? They were able to to understand why it's so important for Estonia to join uh, the eurozone. Open economie, transparency, low level of corruption. Een open economie, het uitbannen van corruptie, dat bepaalt het succes. En investeren in informatietechnologie. Qua groei in de IT-sector zijn wij in Europa koploper. The most rapid in Europe during the last five years here in Estonia. Estonian company FitsMe says it has the answer with these. A company in Estonia says it has the answer, a shape-shifting robot, which give online shoppers the chance to try clothes on before buying. Diana Sarva's dag begint. Lange blonde haren wapperen in de sneeuwstorm. Wolle grijze muts op de kop. Ze is een van de initiatiefnemers van het bedrijf Fitsme. Een online paskamer voor mensen die online dus hun kleding willen kopen. En Fitsme heeft ja, de truc bedacht. We zijn nu de technologie leader. Now. We hebben 10 bedrijven. Uh, we have signed uh, almost 20 contracts. Hier nu aan de rand van Tallinn, bij een van de vier incubator-terreinen. Oude fabrieksterreinen die zijn omgebouwd tot een soort van laboratoria... voor start-ups, beginnende ondernemers. Het jonge bedrijf Fitsme bedacht de oplossing... voor het terugkerende probleem bij online aankoop van kleding. Wat je thuis opgestuurd krijgt, blijkt vaak een miskoop. Of eigenlijk een misfit. Je hebt online je maten goed opgegeven en toch knelt die broek of jurk. Fitsme ontwierp een robot die je online kunt aansturen. Op jouw aangeven krimpt bijvoorbeeld de torso van de robot precies zoals het bij jou past. Uh, it shows how how it looks actually on the body and everybody will benefit retailers will benefit because the returns are reduced by that. De consument die het heeft gekocht online die weet precies wat hij krijgt en de verkopers zijn ook blij... want die hebben minder vaak gezeur dat mensen hun kledingstukken weer terugsturen... We are backed uh, by a Estonian investment fund uh, called Arango Fund. Altogether, it's uh, 1.2 million euros, I think. 1,2 miljoen euro is uh, gestoken in ons bedrijf in Fitsme, door het uh, Estse uh, investeringsfonds. From European Union we got also the FP7, uh, with, with basically the European Union money for our project over. Rond 700.000 euro. En van de EU hebben wij, Fitsme, ook nog eens 700.000 euro gekregen. Ik kan me voorstellen dat jullie, dus als uh, jonge ondernemers van Fits me erg blij zijn met de Europese Unie. Ja, en dank je. Het kwam surprise to you. Could... Uitzicht over de oude stad van Tallinn. En verderop in de verte, de donkere Finse golf. Ja, wij verlenen een, een service aan de, voornamelijk de, de Russische olieindustrie... om hun uh, olieproducten vanuit Rusland uh, te exporteren uh, op de wereldmarkt. Daar aan het water staan de gigantische olieterminals... van het Nederlandse bedrijf Vopak. Arnoud Luchtmeijer heeft er de leiding. Een vondst, deze locatie, zegt hij. Het is de enige ijsvrije haven op de grens tussen Europa en Rusland. We hebben inderdaad een, een vrij uh, significante locatie hier opgebouwd over de jaren... met 1 miljoen kubieke meter aan, uh, aan storage uh, capaciteit. En uh, jaarlijks uh, ja, gaan er uh, heel wat uh, miljoenen tonnen aan, uh, aan olie door onze faciliteit. Uh, ja, in de Baltische Zee zijn wij een van de significantste spelers. Wat is volgens jou nou het geheim van het succes hier... Het is allemaal hele korte, korte lijnen om uh, contact te hebben met de, met de autoriteiten. Het uh, begin van Estland is, is een beetje alles geprivatiseerd. omdat ja, Er was gewoon geen geld in de kas. En, uh, uh, het moest allemaal uit uh, buitenlandse investeringen komen. Dus, uh, maar die introductie van die euro, hè, dat moest en zou er heel snel komen... is dat niet een beetje te snel gegaan? Uh, maar daar hebben ze toch uh, ja, heel hard aan gewerkt. En uh, met uh, drastische maatregelen zijn ze zijn ze toch zover gekomen om het uh, dan nu een jaar geleden te introduceren. Hoe verklaar jij dat er daar bijna geen enkel protest uh, op heeft gevolgd? Uh, ja, ik denk dat de populatie hier niet zo verwend is... als in, uh, als in de meeste Europese landen. En, uh, de, iedereen is veel bewuster uh, dat hij uh, zichzelf moet redden... en dat, het niet, uh, dat niet de samenleving ervoor zal zorgen... dat je een, uh, een boterham op je bord krijgt en dat er ook nog een stuk kaas op zit... Uh, de drijf om iets te presteren daardoor is veel groter. En, uh, Jullie hoeven als bedrijf geen belasting te betalen op de winst... zolang je die winst maar weer terug investeert in de Estse economie. Tien jaar geleden toen hadden we wat uh, belastingadviseurs uh, uit Nederland... Hier, uh, hier in Estland, die uh, geassisteerd hebben om, uh, om het uh, belastingstelsel uh, op te zetten. Maar... Uh, als je kijkt naar alle efficiencies die Estland heeft, dan zijn er ik denk, de meerderheid van de Europese landen die er aardig wat op kunnen steken. De zingende revolutie werd het genoemd. Massaal gingen de Esten eind jaren 80 de straat op. Wapens hadden ze niet, alleen liedjes die iedere est uit volle borst kan meezingen. Dat wordt er al op vroege leeftijd ingestampt. En zo zongen ze destijds de Sovjet-soldaten hun land uit. In Estonië, my parents, en most of the people parents, had a very bad life. We lived in during the Soviet Times. And when we have a long transition period without any money. Om het huidige Estland te begrijpen, moet je de ellende van onze ouders kennen, zegt Silver Mäekar, een jonge politicus en mensenrechtenactivist. In Estonia we have hope. We think that our life in 10 years will be better. I think a lot of people in in western countries feel that their life in 10 years will be not as good as it is today. In West-Europa gaan ze de straat op omdat ze bang zijn dat het leven slechter wordt. Maar hier is er hoop. Het kan alleen maar beter worden... vergeleken met de terreur onder de Sovjets. Watjes, aanstellers, die West-Europeanen, zegt Silver. Maar als de microfoon aanstaat, drukt hij zich wat diplomatieker uit. Jullie willen terug naar het leven van jullie ouders. Maar wij, wij willen juist vooruit. We leven beter dan onze ouders. En we hebben een veel better leven in 10 years. When we talk about the really conservative conservatieve reforms and like conservative finance policy. We have been very, very successful. We hebben succes met onze strenge, conservatieve financiële aanpak die nodig was om toe te treden tot de eurozone. Maar er is een andere reden waarom we per se bij de club wilden. Iets wat jullie in West-Europa over het hoofd zien. En dat is het gevoel van veiligheid. And this is something that I don't think that a lot of people in Western countries understand. It's called security is een klein land met een niet geopolitieke Onze buren zijn de Russen, die hier decennia de baas waren. Horen bij de Euroclub versterkt nu ons gevoel van onafhankelijkheid. Misschien dat wij als kleine nieuwkomer de rest van Europa ervan kunnen overtuigen hoe belangrijk dat aspect is. Zonder een sterke eurozone speelt Europa niks klaar. Europa kan anything as doen zolang we een eternal financial crisis hebben. En het is echt een threat voor de Europese Terwijl nu in grote onenigheid wordt gezocht naar een uitweg uit de eurocrisis, tikt de klok door. Nog langer aarzelen is een bedreiging voor Europa. Als we straks de eurocrisis dan eindelijk hebben opgelost, worden we wakker. En treffen we een wereld aan die is veranderd. Een wereld die niet meer zo onder de indruk is van wat Europa te vertellen heeft. Second, we don't count so much on European opinion or don't have so much influence and we don't have much style. Ah, uh, the price has did rise a bit. Yes, but it's just something we have to get used to. Wat mij zo verbaast, jullie hebben allemaal flink moeten inleveren. Hebben jullie allemaal gewoon gepikt. En nu moet Estland ook meedoen aan bijvoorbeeld het probleem van de Grieken op te lossen. Hebben jullie daar wel zin in? Well, What are we going to do? I mean, is in need. Het kleine Estland met slechts 1,3 miljoen inwoners dat het oude Europa de weg wijst. Amerikaanse en Europese diplomaten die ik in Tallinn erop aanspreek, zijn verwonderd over hoe bescheiden de Esten zijn. Een van de redenen is misschien de koele optelsom. Estland is nog altijd netto ontvanger. Van elke euro die ze aan de Europese Unie bijdragen, krijgen ze er drie terug. De komende jaren kan Estland rekenen op nog eens ruim 4 miljard euro aan EU subsidies, schrijft het Estse weekblad Express. If, if someone says that in Estonia you, you can't have money for your business plan then it's wrong. Express journalist Toivo Tenafsu hoopt dat zijn landgenoten bescheiden blijven. De IT-sector groeit. Het beroemde internettelefoniebedrijf Skype is de nationale trots. Prachtig allemaal, maar een deel van het verhaal is ook een hype. Het is in een zin een hype, maar het is niet een slechte hype. Want hype betekent dat uh, Estonië een free commercial De hype zet Estland in de etalage. Maar er is ook een keerzijde. Jonge ondernemers beginnen hier start-ups en ze denken dat ze heel snel rijk kunnen worden. Maar de vraag blijft, wie van die mooie beloftes straks succesvolle ondernemingen zullen maken. The execution of a startup is the most important thing. It's not an idea, it's not, it's not the bus around the startups. Estland wordt nu gezien als het beste jongetje in de Euroklasse. Maar als deze IT-ballon leegloopt, wat dan? Ik denk Estonia is not about IT only. Uh, Estonia is about flexibility. Het succes hier wordt niet alleen bepaald door de groeiende IT-sector. Estland excelleert door zijn flexibiliteit. Zelfs als er flink wordt bezuinigd, dan slikken we dat. De est blijft kalm en gaat zeker niet de straat op. Estonians oh, are very calm and they're not going out there to riot against their employers or the government or whoever. My name is Heidi. Ja, yeah, Heidi. Ik so working hier al and a half jaar, sinds the begin. <laughs> Iedereen loopt hier op sandalen en waar de jassen hangen, daar staan allemaal schoentjes uitgestald, winterschoenen, schoenen, vellen. Ik beschouw deze facilities als een home, een tweede huis. We hebben sauna, we hebben rooms. Er is zelfs een sauna hier. Yes. Het ontbreekt ze aan niets bij internet telefoniebedrijf Skype. Het hoofdkwartier lijkt meer op een loungebar dan een kantoor. Maar ook hier is bescheidenheid het motto, zegt manager Tiet Pananen. We, we come from the modest background. You only spend what you grow yourself. Slechts uitgeven wat je je kunt veroorloven. En ons grootste voordeel was dat we bij de overgang van communisme naar kapitalisme met een schone lijk konden beginnen. You started from scratch. Exactly. So you start with a blank page. Je gebruikt de the right tools from the beginning. Er zijn er maar weinig in Estland die hun twijfels uiten. Om de euro te krijgen, het een hoge prijs betaald. En iedereen lijkt zich daarbij neer te hebben gelegd. Behalve professor Andres Arak. In krantencolumns uit hij regelmatig zijn kritiek. We hebben gegeven dat we een jonge en beeldige dier gaan. We gaan een euro, babe. baby. Ja, ja. En when we arrived. Het is niet de maar de We zouden naar een huwelijksfeest gaan, het Euro-huwelijksfeest, maar nu loopt Estland dus achteraan in de begrafenisstoet. Ja, yeah, because you know this, the eurozone we joined, it is already a very different. eurozone, the pride has been changed. Maar premier Antyp is van die kritiek niet onder de indruk. Heeft u nooit een gevoel van paniek gehad toen ineens die eurozone begon te wankelen? Nee. No. Um, we will go on with a very sound fiscal policy. In Esland blijven we gewoon doen wat nodig is. En dat is het nastreven van een gezonde begroting. Wat er ook gebeurt. With the euro goal, without with the euro goal, we will go on with a prudent fiscal policy. Anyway. Tot zover tijdens Sade vanuit Tallinn. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO Radio op Radio 1. En hier aangeschoven in de studio is Sjoerd de Jong. Voormalig chef boeken van NSC Handelsblad. We hebben, we hebben je gevraagd. Het boek Alles tot nu toe van de Duitse Loel Zwekker te lezen. De essentie is: uh, de laatste, alles wat de laatste 5000 jaar aan belangwekkend is gebeurd, staat erin. Klopt dat? Nou, geloof het wel. Loel Zwekker zeg je volgens mij. Hij is, een, uh, hij is een Duitse vertaler. Hij uh, heeft ook een Angel-Saxische achtergrond trouwens. Daar gestudeerd of, of opgevoed, weet ik niet precies zeker. Hij is filosoof en hij, hij wilde uh, tijdens een kampeervakantie in Namibië... kreeg hij een ingeving, ik wil de geschiedenis van alles schrijven. Want hij stelde zich voor hoe hij als een bosjesmens daar ooit... ik weet niet of de bosjesmens in Namibië hebben geleefd, maar goed... hoe hij daar zo had rondgescharreld en achter het uh, wild had aangezeten. En hij dacht, uh, dat wil ik allemaal vangen in één toegankelijk boek. Nou, dat heeft hij geschreven. Alles tot nu toe. En? En dat, ja, dat past een beetje. Kijk, je hoort het ook al in de aankondiging van uh, Bureau Buitenland. Hè, de wereld van alle kanten. We hebben tegenwoordig een beetje de neiging om alles te willen. We willen alles. En zoals Jim Morrison zei, en we willen het nu. Dat zie je ook onder historici. Uh, wat dat betreft past dit boek in een trend. Vroeger had je die historici, zoals uh, Lora La Ladurie die dan met Montaillou heel minutieus... een kleine gemeenschap beschreven. Kleine he, gemeenschap ja. in de Pyreneeën... in, in Katar, de 13e eeuw. Juist. Ja. En uh, Geert Mak heeft eigenlijk hetzelfde gedaan voor Jorwert. He. Dat is op, op een kleine schaal... Jor, heel Dorropje herkenbaar Friesland. hoe God vertrok uit Jorwert... en mm -hmm. hoe wij er eigenlijk naartoe gingen. En dat is op een kleine schaal een soort microgeschiedenis. Nou, Dat is veranderd de afgelopen jaren. Uh, zie je steeds meer... dat er een soort macrogeschiedenis opkomt. Dat wordt ook wel genoemd hyperhistorie. Mm -hmm. hyperhistory of macrohistorie. En... En dat zijn boeken die gaan over alles. Uh, van de prehistorie tot nu in 150 bladzijden. Niet in een notendopje, maar wel in een echte monografie. Nou, daar is dit boek een, een, een voorbeeld van. Er zijn er meer, hè? Kan je nog wat meer ja, noemen? Ja, het, het je hebt, er in de, je hebt er eigenlijk drie soorten in, in world history, zoals het dan heet. Je hebt, het is begonnen aan de universiteit. Met bijvoorbeeld Jared Diamond, Guns, Germs en Steel. Hè, die dan beschrijft hoe micro-organismen eigenlijk onze geschiedenis hebben bepaald vanuit de stenen tijdperk. Uh, McNe McNeil, die hetzelfde gedaan heeft met ziektes. Um, en dat, dat is eigenlijk een academische discipline geworden... maar die is ook steeds populairder geworden. Mm -hmm. En schrijvers als uh, uh, Lowell Zwekker horen dan bij het populaire gedeelte daarvan. Denk ook aan Bill Bryson, hè? dat is een bestseller. Uh, A Short History of Everything. Een kleinere, korte geschiedenis van alles. alles. Zit in de titel, hè? Ja. Alles. Nou, dan heb je ook echt <laughs> alles. Dan hoef je nooit meer een ander Sinterklaas cadeau te geven. Uh, dat is de populaire variant. Dan heb je ook nog naast de academische en de populaire variant... de ideologische variant. Dan kom je bij auteurs als Roger Scruton... die dan boeken schrijven over the West and the Rest. He, dus dat is ook de hele wereld in een simpele tweedeling. Die man van de, de Ayaan Hisi Ali. Die ook. Niall, ja. uh, Niall Ferguson. Ferguson, de productiemachine... die de ene lijvig bestseller naar de andere aflevert... over de geschiedenis van het geld bijvoorbeeld. He, the Ascent of Money. Maar ook zijn laatste boek, Civilization, over de beschaving van echt... De de oudste tijden tot nu. En het interessante met hem en andere van die ideologische auteurs is... en dan kom ik weer bij LOL, want die moet natuurlijk wel behandeld worden... Uh, die ideologen hebben een scherpe pointe meestal. Die willen met die boeken iets bewijzen. He, wij zijn de beste. Of wij zijn de slechtste. Kan ook. Wij en, het westen. Ja, en zo'n zo soort rode draad of zo'n soort uh, probleemstelling... heb je voor zo'n boek ook wel nodig. Want je gaat toch maar even in 250 pagina's van Jezus naar Mandela. He, of, of andersom. He, je pakt alles samen. Ja, maar wat is dan je focus? En dat is... Een beetje toch mijn kritiek op het boek van Lowell. Waar begint hij? Hij begint uh, ja, nog net niet bij de Big Bang. Hij begint het stenen tijdperk, Egypte, de oudste beschavingen. Je ziet ook op de cover van het boek... daar staan dan weer mannen afgebeeld. Trouwens, zijn het allemaal mannen? Ja, het zijn allemaal mannen. Uh, Bismarck, uh, Richelieu... Osama bin Laden onderop en een Egyptische farao bovenin. Dus we gaan van de Egyptenaren naar 11 september. Maar wat is zijn betoog dan? Er ja, is dus geen betoog. Zijn betoog dan is wordt het een saai boek. Ja, nou uh... saai is het niet, maar zijn betoog is in feite weinig meer dan dat we inderdaad van die farao naar bin Laden zijn gekomen. Ja, en dat vertelt hij vaardig. Hij vertelt het ook met veel vaart. Dus het is een boek wat ik echt wel kan aanraden voor. Uh, nou, oké, okay, je bent 16. Hè? Je bent even door de dvd-box-avatar heen of je. Je hebt even de pest in dat je een week moet overslaan met Breaking Bad... omdat de VPRO daar een week tussen laat vallen. Of zo, hè? Pak dan dit boek. Dan heb je de hele wereldgeschiedenis en je leest het in twee dagen uit. Ja. Het is minder geschikt als je uh, een indruk wil krijgen... van wat heeft nou eigenlijk die world history als academische discipline... wat heeft dat nou voor nieuwe inzichten opgeleverd. Dan kan je beter naar andere titels Wat is dan jouw favoriet in dit genre? Nou ja, veel beter, maar die is niet vertaald, uh, is CA uh, Bailey. Dat is een boek dat is al wat ouder hoor. Dat is al, geloof ik wel, 2004. Uh, the Birth of the Modern World en dat is terecht een meesterwerk genoemd... en die pakt vanaf 1780 tot 1914... dus een klein gedeelte van de hele wereldgeschiedenis... maar goed, die pakt de moderne tijd. Wat is nou het moderne, de moderne wereld? En die laat zien dat het niet zo is dat er opeens in Europa een soort TL-buis aanging... die de hele wereld liet baden in het licht... maar dat er her en der op de wereld lampjes aangingen. In Europa wel een hele grote lamp, dat is waar. En die lampjes interfereerden met elkaar en die staken elkaar aan. En uiteindelijk baden dan de hele wereld of een groot deel van de wereld... in een soort gloed van moderniteit. En dat laat hij heel kundig zien. En die heeft dus een stelling... En die bewijst die, daar kan je ook weer kritiek op hebben, maar dat zet je aan het denken. Mm -hmm. en, en Lowell, ja, die zet je nou niet zo erg aan het denken. Hij, hij, ik moet je zeggen, hij geeft je wel een, een fijn gevoel. Ja. Hij... Maar in Duits, dit is een Duits boek. Hoe waren ja. de Duitse recensies? Die waren... Lowell werd lauw besproken, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Dus Althans wat, je wat ik gezien heb, hoor. Wat je net al ja. zei, het in wonderlijk dat hij dan wel vertaald is. En dit prachtige ja, vind, boek vind ik wel. van Bailey niet. Nee, vind ik wel. Dat begrijp ik wel, want Lowell is erg toegankelijk. En zoals ik zei, voor, voor scholieren ook is het, is het echt uh, prima kost. Bailey is moeilijker en dat is echt een, een academisch historicus. Maar ja, je zou toch zeggen, nu we Jonathan Israel ook vertalen... Hè, Vertel even uh, waarom Jonathan die heeft een, driedelige, een, een, een, een trilogie geschreven over de verlichting, de radicale verlichting. Is in Nederland erg populair omdat hij veel aandacht geeft aan Spinoza. Nou, dat wordt vertaald. Dat zijn vuistdikke, zeer erudite boeken waar je echt uh, met een lineaal door de voetnoten moet klimmen. Maar dat wordt vertaald. Bailey is een beetje buiten de boot gevallen. Als ik het goed heb hoor, misschien ligt er ergens een vertaling, maar dat dacht ik niet. En Lowell, Lowell Zwekker wordt wel vertaald. Ik begrijp het, want het is populair, het is toegankelijk. Toch jammer. Ja, goed. The Birth of the Modern World van C.A. Bailey. Vertalen dat boek. Dat is eigenlijk je pleidooi. Zou ik zeggen. Ja. Hartelijk dank, Sjoer de Jong, voormalig uh, chef boeker van NRC Handelsblad. Hallo, marhaba. Hallo, Slamat Malam. Bellen met de wereld. Een half miljoen dollar schadevergoeding omdat je op je werk wordt uitgescholden. In San Francisco besloot een rechter deze week dat dat een redelijke compensatie is. De Amerikaanse moslim Abbas Idris werd door zijn collega's uitgemaakt voor vuile terrorist. En dat pikte hij niet. We belden met Idris in San Francisco en vroegen hem naar de pesterijen door zijn collega's. I worked at this place called Andrews International uh for two and a half years and uh while I was employed there. Abbas Idris werkte 2,5 jaar als beveiliger bij Andrews International. Hij werd door collega's uitgescholden vanwege zijn huidskleur en islamitisch geloof. Zelfs leidinggevende deden daaraan mee. The account manager who's a higher position um, told me that I te too black in my raincoat. Hij zei me ik Een accountmanager zei dat Idris zijn zwarte regenjas niet helemaal moest dichtritsen, want dan zag hij er te zwart uit. Toen hij de beledigingen meldde, werd het alleen maar erger. Hij werd zelfs voor vuile terrorist uitgemaakt. The final straw for me uh, was when it was reported to me that another coworker referred to me as a goddamn terrorist. Which, particularly as a Muslim, is a big deal. Idris werd gekweld door de beledigingen. Hij had meer dan slapeloze nachten. Oh, uh, brother, I've had uh, beyond sleepless nights. You know, I, I, um, I started seeing a therapist uh, and a psychiatrist uh, in because I was, I was having trouble sleeping. I was having trouble eating. Het ging op een gegeven moment zo slecht dat hij naar een psychiater moest. Idris kreeg antidepressiva. Dat slikte hij nog steeds. Uh, you know, just because the trial is over, it doesn't mean that the pain is gone. Idris nam ontslag en diende een klacht in bij de overheidsinstantie... die zich inzet voor gelijke behandeling op de werkvloer. Hij hoopte dat er een gesprek zou komen met zijn oude werkgever. Maar er gebeurde niets. Idris besloot naar de rechter te stappen om zo wel aandacht te krijgen. Want zijn ervaring is geen uitzondering op de Amerikaanse werkvloer. To stand up. De rechter oordeelde dat Idris een half miljoen dollar schadevergoeding krijgt. De voormalige beveiliger is blij met die uitspraak. I think that for me. Het recht heeft volgens Idris gezegevierd. Niemand mag gediscrimineerd worden vanwege zijn afkomst of geloof. De jury was het met hem eens. Zijn geloof in de Amerikaanse samenleving is door de uitspraak gesterkt. Idris is nu een rijk man. Als we vragen wat hij met dat geld gaat doen, moet hij lachen. You know, that's, a, that's an excellent question. Um, I, I don't know, because I don't really know. You know, there may be additional steps. Um... Idris durft zijn centen nog niet te tellen. Misschien gaat zijn voormalige werkgever wel in hoger beroep. In ieder geval wil hij het geld verstandig uitgeven, bijvoorbeeld investeren in sociale projecten. Want door zijn islamitisch geloof voelt Idris een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nick zwembad of cabriolet dus voor de bescheiden Abbas Idris uit San Francisco. Hij kreeg deze week een half miljoen dollar schadevergoeding toegewezen... omdat hij op zijn werk werd uitgescholden voor vuile terrorist. En dan gaan we nu naar het hockey in Argentinië. Philip Koken. Ja, in Rosario, waar het rust is tussen Nederland en Groot-Brittannië. Nederland leidt met 2-0. Nederland speelde heel goed in de eerste 20 minuten. Bewegelijk hockey, fris hockey. En dat in deze hitte van 37 graden hier. Het is uh, zo half vier nu, smiddags in Argentinië Iets later dan dat. En uh, Nederland kwam op voorstroom door Naomi van As in de zevende minuut. Een mooie felgoal. Nederland miste wel drie strafkorners. Die strafkorner loopt nog niet uh, bij dit uh, toernooi tot nu toe. En daarna werd Engeland sterker. Na een minuut of twintig kwamen ze opzetten. En uh, Nederland had een gelukje. Engeland maakte een goal. Maar die werd afgekeurd door de scheidsrechter die iets te vroeg blies voor een strafbal voor Engeland. Nou ja, een strafbal, dan moet hij er toch in. Maar nee, de aanvoerder van Engeland, Kate Walsh, schoof die bal naast. Dat was dus een gelukje van Nederland. had eigenlijk 1-1 moeten staan. Maar het bleef dus 1-0 voor Nederland. Maar Nederland bleef onder druk staan... Veel kansen voor Engeland, goede reddingen van de Nederlandse keeper Joyce Sombroek. En uit een uitbraak toen, vijf minuten voor rust, scoorde Kim Lambers. en toen was het 2-0. Dat moet toch wel een beetje de genadeslag zijn voor de Engelse vrouwenploeg. Nederland leidt dus na een uh, goede start en een wat minder tweede gedeelte van de eerste helft. Met 2-0 hier in Rosario in de strijd om de Champions Trophy. Dus 2-0 Nederland tegen Engeland. Dankjewel, Philip Koker, vanaf de Champions Trophy in Argentinië. Berichten... ...uit Blogistan. In de rubriek Bericht uit Blogistan zoomen we in op een land... ...via de social media zoals blogs, Facebook en Twitter... Aangeschoven is collega Katie Sherriff. Je neemt ons mee naar Venezuela. Ja, naar Chavez. Altijd smullen. Twee onderwerpen deze week rond de president die rondzoomen op het web. Uh, begin van de week berichten de Spaanse, Spaanse krant ABC... dat bronnen dicht bij de president zouden hebben gemeld... dat het helemaal niet goed gaat met de president. Hij zou nog maar negen maanden tot een jaar te leven hebben door kanker. Maar wacht even, het laatste wat ik had gehoord... was dat Chávez genezen was verklaard. Hij kwam ook daarover op televisie, toch? Ja, hij is op uh, tv verschenen oktober vorig jaar. Uh, met een kaal hoofd, maar wel, ik ben genezen. En uh, aankomend ja, of dit jaar, in oktober, zijn er presidentsverkiezingen. En hij wil dus ook weer gewoon meedoen. Dus er kunnen heel veel belangen meespelen bij dit nieuws. Uh, Chávez kan zijn ziekte verborgen houden. Helemaal niet willen dat de mensen weten... dat hij uh, nog maar zo kort te, te leven heeft. Maar ja, het kan ook vanuit de oppositie komen... Want de bronnen zijn heel erg vaag uh, die, die, die de kranten uh, passen dus, maar, maar waarom berichten de Spaanse kranten er dan wel over? Ja, dat, dat, vragen, dat vragen wij ons ook af. Vorig jaar in november had de Wall Street Journal al een soortgelijk bericht... met bronnen rond het medisch team van de president zouden hebben gezegd dat. En, en er was toen ook een dokter die zei dat hij uh, Chavez had behandeld... en dat hij nog maar twee jaar te leven zou hebben. Nou, dat werd meteen erna gezegd door Chavez. Dat is helemaal niet waar, die man die is nooit uh, mijn dokter geweest. En uh, moeten de Yankees wel achter zitten. Hè? De Amerikanen, groot complot. Uh. Op een gegeven moment heeft hij uh, onlangs ook nog gezegd... Uh, misschien dat de Amerikanen wel achter zijn kanker zouden zitten. Hè? <laughs> nou, nou, want er zijn nog meer presidenten, linkse presidenten... in, in uh, Latijns-Amerika die nu kanker hebben of kanker hebben gehad. Uh, maar ja, het, het, het, de oppositie roept eigenlijk alleen nu op van... Uh, wezensduidelijk, want het blijft maar vaag... wat hij nou eigenlijk precies voor kanker heeft of heeft gehad. En uh, ja, zijn ziekte is dus een nevelige... Ja, gevoelig onderwerp voor beide partijen. Eh, ik kan me zo voorstellen dat dit een onderwerp is... waarover op het internet heel veel te vinden is. Ja, de, de, de, dat is smullen op de social media. Begin deze week meteen weer tot berichten van ABC, die krant, uh, overal geretweet. Uh, en de Ciudad Ciudadogense... Twitterde onder andere... Boy que no tiene nada. Ik begin te geloven dat hij helemaal niks mankeert, die man. En iemand anders twitterde... "Nivoi Nivengo is zijn nickname, die twitterde. En, en de Venezuelanen roepen, één jaar, duurt het nog zo lang? Dat is natuurlijk een hele flauw, hè? Ja. En Mariana Gomez twitterde... Kan iemand maar uitleggen hoe het nu echt zit? Want er waren dus heel veel vraagtekens. En wat opviel was dat het niet alleen in Venezuela... maar ook op veel Spaanse media de aandacht trok... omdat het in de Spaanse krant stond... Zo schreef de Spaanse blogger César Pérez Navarro op zijn blog... dat uh, Chavez minder dan een jaar te leven, dat dat echt totale onzin moest zijn. En hij maakte de grond gelijk met het bericht. Chavez zou dus zelfs kunnen sterven voor de presidentsverkiezingen van 7 oktober? Maar de krant schrijft niets over alle mitsen en maren. En ook niets over wat de patiënt en zijn artsen zelf zeggen. Het is dus beter om te wachten met conclusies tot het volgende deel van deze soapserie. Nou, ondertussen is Chavez nog steeds populair onder het volk en, en, en het zou zo'n 60% van de bevolking hem nog steeds steunen. En uh, zijn populariteit ze zijn toegenomen uh, sinds be bekend werd dat hij kanker uh, had. Dat noem je rally round the flag. Volgens ja. mij. Dus stel je op zijn, Chavez, de kanker die hij nu heeft, heeft de, de, ze ja. zorgt dus voor enorme ophef in de social media. Wat, wat heb je nog meer gevonden? Ja, er, er was dus nog een ander bericht deze week waardoor Chavez weer ontzettend op die social media begon te spelen. Een, een foto van zijn puberdochter Rosines uh, op Facebook en Twitter. Zij staat daar met een waaier van Amerikaanse dollars voor haar gezicht. Nou, deze Rosines is de, het kind uh, bij zijn tweede vrouw. Ze dus, dus is 14 jaar oud. En uh, wat er gewoon opvallend aan is, is dat er een limiet is aan het aantal dollars dat een Venezolaan kan kopen per jaar. En uh, daarnaast was het geüpload via een programma dat je alleen met je iPhone kan gebruiken, waardoor, nou ja, veel Venezolanen kunnen een iPhone niet eens betalen. En daarbij stond deze dochter ook al in oktober met Justin Bieber. Bieber op de foto toen Justin Bieber, de grote Amerikaanse held van alle pubermeisjes, uh, in, in Venezuela optrad. En uh, ja, dat zijn wel allerlei privileges waarvan je denkt. Hmm. Moet je dat niet doen uh, als je papa zichzelf een socialistische president noemt? Nou, ik denk dat papa niet heel erg blij is met Rosines op dit moment. Want hij gaat echt praten op zijn revolutie. Hè? Leiden van de armen, uh, dat revolutionaire imago, dat doet het niet veel goed. En wat heel erg grappig is, is dat dus heel veel mensen haar zijn gaan kopiëren. Het is een golf van imitatie op internet. En ze noemen dat ros Nizing eigenlijk op zijn Engels. En mensen, ja, precies. <laughs> ja, heel gek. Maar uh, ze maken een foto van zichzelf achter een waaier van voorwerpen. Dus niet van dollars, want dat hebben ze niet. Maar uh, van uh, venezolaanse bolivares die een stuk minder waard zijn. Maar ook rollen wc-papier, maandverband. Maar ook suiker en koffie. Uh, dat zijn dingen die steeds schaarser en duurder worden in Venezuela. En dat is dus wereldwijd nu een, een, een ontzettend ding geworden. Het is heel grappig op onze website op de website Villa v kun je al die foto's vinden. En de moeder van Rosines, Marisabel Rodriguez... Die voelde zich daarom genoodzaakt haar dochter te verdedigen. Luister eens even, ik heb het al eens een keer uitgelegd. De fout zit hem niet in die foto nemen... maar in het plaatsen van de foto op een medium als internet... waar het wemelt van de onwetende mensen... die geen respect hebben voor anderen. Ja, Vooral het feit dat, dat die dochter met zoveel Amerikaanse dollars zwaaien... vinden vind bloggen stuitend. Want je kan maar 3000 dollar per jaar kopen als Venezolaan. En, en de Venezolaanse grafisch ontwerper Eduardo Echezurria schreef het volgende. Al meer dan 10 jaar raakt de gewone Venezolaan... gefrustreerd als hij met zijn zuurverdiende centen... Amerikaanse dollars wil kopen. Voor zakenreizen, vakantie of gewoon omdat hij daar zin in heeft. Want daar is een democratie toch voor? Maar om de Venezolaan te pesten, verzon de regering een limiet aan het aantal dollars dat je mag kopen. Als je dan nog niet genoeg hebt, moet je wel je hel zoeken op de zwarte markt. Ja, om nog even bij dat allereerste terug te komen tot slot dat Chavez nog minder dan een jaar te leven heeft, ziet hij er gezond uit? Nu? Ja, ik heb hem vandaag in Allo Presidenten weer gezien, zijn tv-programma dat hij elke week doet sinds begin dit jaar is hij weer mee begonnen. Hij ziet er dikker uit. Hij was aardig buiten adem, eh, omdat hij vanuit de vliegtuig naar de kamer moest rennen, maar hij ja nog steeds dezelfde retoriek als altijd Chavez. Goed, Katie Sheriff, hartelijk dank. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. U kunt deze uitzending vanaf 9 uur terugluisteren. Wij zijn er volgende week. Ik weer hartelijk dank en tot ziens. <totstuken> Het is er ijs en ijskoud. Echt alsof je naakt in een koude diepvries wordt gezet. De finish ligt mijlen ver weg en elke kilometer telt. En Je denkt, het kan eigenlijk niet. Waarom doe ik dit? De alternatieve Elfstedentocht op de Weisensee in Oostenrijk. Luister zometeen naar de documentaire Ademtocht. 200 kilometer Skate for Air. Zoveel mogelijk geld bijeen schaatsen voor de strijd tegen slijmziekte bij kinderen. Het idee dat je je kinderen misschien overleeft, dan staat je wereld op z'n kop. Zometeen, 9 uur, Radio 1. Skate for Air, in Holland Dok Radio. Het nieuws van alle kanten.